Hele goede middagavond of wanneer u ook kijkt of luistert en welkom bij The Crosscheck, de podcast van Adako, copiloot van ondernemers, waar we het hebben over het belang van de cijfers in een succesvolle onderneming. Iedereen wordt wel een dagje ouder, maar de groep ouderen gaat alleen maar groter worden in de nabije toekomst. Limburg vergrijst. En het aantal plaatsen in de zorg en de capaciteit in de zorginstellingen, die krimpt alleen maar. Dus thuis goed verzorgd worden is heel erg belangrijk. En gelukkig is ook de groep van medisch verpleegkundigen die op zelfstandige basis die zorg aan huis leveren, die verpleegkundige zorg aan huis leveren, steeds meer aan het groeien. En dat zijn ook ondernemers. En ondernemers hebben ook weer met cijfers te maken. En daarom heb ik hier vandaag weer Conchetta bij mij van Adako Dag Conchetta. Dag Joost. We hebben het vandaag over een heel interessante, sterk groeiende groep. We hadden het in de voorbereiding wat over... Zorgkundigen, maar dat is, dat is te klein. Dat is te klein. Verpleegkundige, zelfstandig ja. verpleegkundige, is, is eigenlijk zo wat een, een focusgroep van die vergrijzende uh -huh. uh, bevolking. Maar eigenlijk is dit van toepassing op iedereen die medici of paramedici zijn. Klopt helemaal, ja. ja. Wie, kan ik, wie kan zich daar onderscharen? scharen? Um, dat zijn de verpleegkundigen, de zorgkundigen sowieso. Maar dat zijn ook de artsen, de kinesisten, de osteopaten. Um, eigenlijk iedereen die ook maar iets met zorg te maken heeft. En die hebben eigenlijk allemaal een zelfstandige praktijk waar ze alleen of met of meerdere met kunnen ja. in samenwerken. Vandaag gaan we het hebben over een aantal van die misconcepties rond een zelfstandige praktijk. En uh, ik heb er zo vijf opgeschreven die jullie regelmatig horen van uh, mensen met een, een, een zelfstandige zorgpraktijk. Een verweegkundige kinesist, maakt niet uit. Uh, en een van die leuke is... De praktijk is helemaal van mij. Klopt dat? Uh, dat kan kloppen. Uh, maar als je wilt dat mensen... Eén, um, gemotiveerd zijn. Twee, meedenken. Drie, hun schouders onder uw project gaan zetten. Dan is de praktijk niet meer alleen van jou. Dan ga je de praktijk moeten delen op een of andere manier en dan is het heel belangrijk om een aantal afspraken op papier te zetten. Mondeling kan natuurlijk ook, maar dat wordt dikwijls verkeerd geïnterpreteerd, afspraken worden vergeten, um, daar komen discussies van, et cetera. Want we hebben het al, hè? Het, het woord afspraken is al, geval, is al gevallen. Uh, hoe belangrijk is het dat die afspraken rond eigendom en, en samenwerking, dat die formeel vastgezet worden? We beginnen toch allemaal met, met hetzelfde doel, met dezelfde visie. Uh, moeten we dat uitschrijven? Uh, misschien best wel. Um, zoals ik daar juist zei van, uh, mondelingen uh, woorden die kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden als er dan een discussie is is er ook niks om op terug te vallen dan alleen het woord zelf uh, als ik dat op papier zet, ik laat dat door een jurist nalezen of ik laat dat zelfs opmaken door juristen dan is er tenminste een document waar als er een discussie is of als er ergens iets is wat, dat, wat niet loopt in de praktijk dat je daar op dat papier kunt terugvallen. Wat kan daarin opgenomen worden? Heel concreet dagdagelijks afspraken, maar ook uh, de visie van hoe staan wij tegenover patiënten? Hoe worden die behandeld? Hoe wil ik mijn praktijk uitbouwen? Um, hoe wordt de verdeling gedaan in verband met de inkomsten die erin zitten? Um, wordt er gewerkt met administratief personeel bijvoorbeeld als de praktijk heel groot is? Dus dat soort afspraken kunnen dan opgenomen worden. En, en waar zie jij soms die afspraken? Waar zie daar dat het soms fout loopt? Wat zijn de dingen die het meest voorkomen? die Als ze niet goed vastleggen, waar je tegenop kan lopen? Eén um, is, mensen durven niet aan tafel gaan zitten en een confrontatie aangaan, terwijl het gewone gesprek, mm -hmm. zeggen waar dat het op staat, um, dat is één. Um, tweede, er is heel dikwijls geen vertrouwen, of eerder wantrouwen, um, Open en eerlijk zijn, transparant zijn, um, dat durven ze niet. Of dat is moeilijk voor sommige mensen. Um, en drie, ja, er moet gepraat worden, er moet gecommuniceerd worden. En mensen, vandaag de dag, zeker jongeren hebben gemerkt, hebben het daar toch heel moeilijk mee. Mm -hmm. En dan hebben we het eigenlijk zowel voor mensen die je in dienst zou nemen of andere zelfstandigen waar je in jouw groepspraktijk mee zou samenwerken. Ja, ja. Um, een van de dingen die dan, dan, dan ook natuurlijk benoemd moet worden, is van um, ja, je moet dat ook een kader geven. Je bent geen feitelijke vereniging. Hè? Um, maak je van je praktijk dan, dan een vernootschap uh, in plaats van een losse samenwerking? Uh, een losse samenwerking kan, Meestal er dan afspraken op papier gezet worden, maar een vennootschap is natuurlijk het meest gemakkelijke om mensen ook gemotiveerd te krijgen om samen voor datzelfde doel, samen voor diezelfde visie te gaan werken. Um, dat komt naar buitenuit toe, naar de patiënten, naar dokters, naar ziekenhuizen waarmee je gaat samenwerken. Komt dat ook veel professioneler over en is het ook veel makkelijker om op dat moment um, dingen te gaan regelen en ook het financiële luik daarachter te gaan regelen. En dan ga je eigenlijk met je freelance partners, met je zelfstandige partners toch samen in één pot, in één pot ja. uh, dingen gaan bereiken waar natuurlijk het goede weer en het slechte weer, de goede tijden, slechte tijden uh, meegedeeld worden. Ja. Um, dat is goed, je hebt een praktijk, daar zit een, een, daar zit een bepaalde cluster aan patiënten achter. Um, hoe is zoiets iets waard eigenlijk? Uh, ja, en de waarde van een praktijk, oh, er zijn honderden een manieren om dat vast te leggen. Hè. De meest couranten is om te gaan kijken wat, wat, zijn de, uh, wat is de omzet of wat is de netto winst en daar een multiplicator op los te laten. Voor de verpleegkunde, denk ik, uh, is het tussen de twee en de vijf ongeveer, um, maar daar wordt risico ingeschat, daar wordt gekeken naar ook de naamsbekendheid. Er zijn een aantal factoren waar dat er wel rekening mee moet gehouden worden. Ja, dus zo'n praktijk is niet alleen de som van haar deelnemers, haar patiënten en haar kapitaal. Daar gaat eigenlijk nog een soort van multiplicator over die de waarde stelt. Um, we waren toch bezig over waarde. Hè. Je, doet een, je, bent, je hebt een zelfstandige praktijk. Uh, daar werken wat meer mensen in. Dat geld komt binnen. En de tweede misconceptie, al het geld is van mij. Heerlijk. <laughs> <laughs> um, als, als we ook naar, naar mensen kijken, zorgkundigen, die, die vandaag de dag um, hiermee willen beginnen waar verkijken die zich meestal op als het gaat van oe, geld oe, inkomsten nu jo, je zei zorgkundigen maar het ja. zijn niet alleen de zorgkundigen het is meer he? het, ja, het, ja, het, ja. het is veel breder dan dat um, die verkijken zich het meest naar um, iedereen denkt en dat geldt voor al die beroepen um, van het, geld, het bruto geld wat binnenkomt is effectief van mij en dat zijn netto-inkomsten. Wat ja. vergeten ze? Daar moeten belastingen op betaald worden. Daar moeten sociale bijdragen op betaald worden. Eventueel een voorafbetaling gedaan worden. Maar er zijn een hele hoop vaste kosten. Zoals eventueel de huur van een ruimte of de lening van een ruimte. Um, de boekhouder, verzekeringen die ook betaald moeten worden. Dus het bruto geld wat binnenkomt is niet... Helemaal van mij. Daar gaat een groot stuk van af. Ja, ja, dat was het in de vorige aflevering ook. Hè? Dus veel startende ondernemers maken die misconceptie. En, en dat leer je dan nog wel. Um, ook bij deze ondernemers is een financieel plan daarom weer belangrijk. Waarom ook in deze sector? Um, waarom in deze sector? Ik hanteer het heel dikwijls om op terug te vallen... Um, bij een bespreking van, ze hebben een of we hebben een financieel plan opgesteld, samen met de ondernemer zelf, in dit geval een paramedici of een, een medici, mm -hmm. um, om dan te kijken van, oké, okay, ten opzichte van wat we vooropgesteld hebben, wat is dan nu de situatie en hoe kunnen we dan nu het geld wat dat erin zit, want daar zit dikwijls is dat heel veel geld dat die verdienen, hoe kunnen we dat nu fiscaal gaan optimaliseren? Niet zozeer met... Um, om het even welke kosten te gaan uitgeven, maar eerder naar pensioenopbouw, spaarreserve, een noodfonds aanleggen en dat soort dingen. Daar gaan we straks ook dieper op doorgaan, want eh, we hebben het nu toch over geld. Een van de dingen die dan, dan ook wel gezegd wordt van, ja, eh, al, al het geld is, is, is niet van mij, maar alle kosten zijn wel voor mij. Ik ben degene die de vernootschap heeft gestart of die, die uh, de groepspraktijk heeft gestart. Dus eh, van de koffiepatjes tot god weet wat... Het is allemaal aan mij. Klopt dat? Um, afhankelijk hoe dat je samenwerkt in de praktijk. Is er één iemand die het hoofd is en werken daar freelancers onder? Um, dan raden wij aan van de kosten bijvoorbeeld van marketing. Mm -hmm omdat je werkt vanuit één hoofdpraktijk. Die draagt ook de naam. Um, en dan is het de bedoeling ook dat dat gedeeld wordt. Maar ook softwarekosten. Er zijn allee, verpleegkundigen vandaag de dag... die moeten met een, een tabletje en een kaartlezertje bij de patiënt komen. Um, daar zitten softwarekosten ook bij. Tarificatiekosten. Dat zijn eigenlijk de kosten om uh, het geld van het RISIF terug te krijgen... of van de mutualiteiten terug te krijgen. Um, dus... Daar liggen een aantal kosten uh, die dan ook verdeeld worden over iedereen in die praktijk. En dan moet je echt met een verdeelsleutel gaan werken. Daar staan geen standaarden voor. Daar zijn geen standaarden voor. Het hangt er eigenlijk vanaf. We hebben praktijken waar dat je een ja, vast percentage van de omzet die die verpleegkundige haalt, die dan aan de hoofdpraktijk betaald wordt. Maar er is ook gewoon van ja, naar omzet um, pro rata gaan berekenen van wat dat de kosten zijn voor die je laat vallen voor de hoofdpraktijk. dan. Mm -hmm. Lijkt mij ook wel een... Uh, er viel me net eentje op, zo'n al naar gelang wat die zelfstandige verdient, stort hij een stuk van zijn garage door ja. naar jou. Maar ja, of als hij een slechte maand heeft, jouw vaste kosten, als, als eigenaar van de praktijk, die blijven wel hetzelfde. Dus dat is, um, dat is spannend. Dat is spannend, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Um, als we dan kijken naar kosten die zo... Hè, we hebben al softwarekosten, hebben we al genoemd. Marketingkosten zitten er bijvoorbeeld tussen. Boekhoudkosten neem ik aan, dat, dat administratie... Dat dat ook een kost is. Welke kosten worden zo eens vergeten? Uh, verzekeringen, maar oh. dan gaan we, gaan we vooral naar pensioenopbouw verpleegkundigen denken daar absoluut niet aan. Gewaarborgd inkomen, die vergeten zelf uh, dat ze soms ook ziek kunnen worden. Um, Onmogelijk. <laughs> um, en dan spreek ik niet over een griepje of een verkoudheidje, maar ja, dan spreek ik over langdurig ziek zijn. Mm -hmm. um, maar die denken ook niet onmiddellijk aan later, wat als ik later met pensioen ga en uh, om daar dan een noodfonds of een zwaarfonds voor aan te leggen, dat zijn ze dikwijls vergeten. Dus dat daar is, helpen we ze dan wel bij. Het is echt niet, niet alleen de kosten van vandaag hè, binnen de dertig dagen te betalen, maar binnen de dertig jaar te betalen. Ja. Uh, ook hier weer heel veel dingen die we in de vorige aflevering ook besproken hadden, want ja, het zijn ondernemers, maar ze hebben wel een blinde vlek als het gaat over deze dingen, denk ik soms. Hè? Ze hebben een blinde vlek, ja. ja okay. um, als we dan toch over kosten hebben, uh, ik zie ze heel vaak voorbijrijden, De Mooie auto's. Ja, ik moet toch kosten maken. Schikke, dure, dure notto. Dat, dat, de oprit van mijn patiënt is net niet breed genoeg, maar he, ze zitten daar ook de hele dag in. He, voor de Klopt. mensen die op de baan zijn. Ja. Uh, moet het allemaal niet een auto? Uh, het moet niet allemaal die auto zijn. Ik begrijp ze ook wel in die zin van die werken hard. Um, die zitten... Die, ja, in ja, die zitten een aantal uren in die auto naar comfort, gemak voor het in- en uitstappen, want die stappen 20, 50 keren uit die in auto, terug instappen in die in auto, naar, naar ergonomie, et cetera. Is dat dan ook wel belangrijk, van welke auto dat ik heb? Moet dat dan die dure auto zijn? Daar stel ik mij dan dikwijls de vraag om, maar heel dikwijls is het wel van, mijn collega heeft dat, dus ik wil dat dan ook hebben. Um, Waar dat we ze dan op wijzen, is niet zozeer van die auto is een belangrijk stuk en dat is een grote kost in de vennootschap of in de eenmanszaak, maar denk ook eens even aan al de rest. Mm -hmm, mm -hmm. Want uh, ja, je hoort dat dan, hè, van, ja, als ik het niet steek, ik heb een rotte ander... steek, ik heb geen andere kosten. Ik heb geen andere kosten, dat weten we dat dat niet zo is. Ja. Um... Wat ga ik dan met mijn inkomsten doen? Dat is een mooi luxe probleem. Hè? Vanaf... Dat is een heel moeilijk probleem, ja. <laughs> Zijn er dan inderdaad nog andere manieren voor toch kosten niet te genereren, maar om, om met kosten om te gaan, zodat het fiscaal optimaler wordt? Ja, ik heb ze eigenlijk al aangehaald. Hè. Kijken naar pensioenopbouw, zowel een vrij aanvullend pensioen als een interne pensioentoezegging, een IBT, maar ook gewoon een spaarfonds, hè, buiten uh, fiscaliteit, dat we gaan kijken van gewoon een spaarfondsje aan te leggen van oké, okay, goed, dat moet dan niet fiscaal aftrekbaar zijn. Laten we denken aan ons pensioen. Het kan ook even zijn van dat we zeggen van we gaan een noodfonds aanleggen, want stel dat er iets gebeurt en dat we lange tijd afwezig zijn, wat dan, die vennootschap moet wel haar kosten kunnen blijven verder betalen. Is er een omzetverzekering nodig? Is er een gewaarborgd inkomen nodig? Um, dat we even daar gaan kijken. Dat zijn ook kosten, die zijn ook fiscaal aftrekbaar. En niet minder belangrijk in onze ogen om dat dan te gaan verzekeren. Ja, het, het, het paradoxale is van steek, steek geld in zaken zodat je zaak blijft rollen in ja. plaats van in het, in het rollend materieel alleen. Mm -hmm. um, je haalde het net al aan en ik heb de vraag ook voor het, voor het laatst uh, bewaard. Later... Pff, dat is, niet, dat is niet voor mij, want dat is niet belangrijk. Ja, ook heel wel gemotiveerd naar hun patiënten toe, naar de zorg van het later voor hun patiënten toe. Zij zorgen voor de ouder worden, vaak voor de ouder wordende bevolking. Paramedici is dat natuurlijk wel wat breder. Um, maar aan hun eigen oude dag wordt dan niet altijd gedacht. Hè? Nee, daar zijn ze op zijn minst niet mee bezig. Nu... Ja, die zijn inherent aan zorgen voor iemand anders. Dus zorgen voor mijzelf, dat zijn die mensen ook niet gewoon. Um, en ik vind dat heel logisch ook. Uh, anders kiest je ook niet voor dat beroep. Mm -hmm. Aan de andere kant moeten wij er als accountants wel op wijzen van... Kijk, als je later um, niet meer kunt, één. Twee, wat gebeurt er als ik niet meer kan maar ik heb de centen niet. Wat gebeurt er als ik zelf naar een rusthuis moet of thuiszorg nodig heb? Kan mijn eigen praktijk mij verzorgen? Ja, ja onder andere. Of ja. kan ik mijn praktijk op dat moment verkopen en zien van, uh, brengt die wel wat op om dan mijn oude dag te kunnen financieren? Niet onbelangrijk. Mm -hmm. um, maar zoals ik zei, hè, van pensioenopbouw, kijken naar een IPT, maar ook uh, arbeidsongeschiktheid, gewaarborgd inkomen... Uh, dat, dat soort verzekeringen ze wijzen vanaf de eerste dag dat ze aan het werken zijn... en dat ze geld beginnen te genereren om daar hun geld in te steken ik vind het dan eerder dan naar een auto en naar rollend materieel, vind ik dat dan belangrijker. Eigenlijk eerst zorgen voor jezelf. Zorgen voor jezelf, want zij doen het niet. Dus we gaan ze daar echt op moeten wijzen en we gaan ze daar echt iets moeten maken om te zeggen van, hey, zorg het wel elke dag voor iemand anders, maar zorg nu eens even voor jezelf. Ja, ja, ja. ja. We gaan het er straks uh, verder over hebben. Dank je wel, Conchetta. Inderdaad, zorgen voor jezelf is een heel belangrijk argument als je wil zorgen voor andere. En we hebben daar ook nog een heel aantal praktische tips voor en die gaat Bart dadelijk komen vertellen. Wat als je zorgkundige of verpleegkundige of medicus of paramedicus bent die wil beginnen of net gestart is met zo'n zelfstandige praktijk. Wat moet je dan doen? Waar moet je aan denken? Dat komt Bart ons dadelijk vertellen. Bart, uh, welkom uh, in de crosscheck, aflevering 2 alweer. En ja. praktische tips voor startende medici, paramedici, verpleegkundigen en ook zorgkundigen. Waar Daar gaan moeten we ze, maar ja, Waar moeten ze zeker aan denken als we gaan kijken naar mensen die net gestart zijn of op de drempel staan om ervoor te gaan? Als je op de drempel staat om ervoor te gaan, begint het eigenlijk al met uh, welke ondernemingsvorm ga je kiezen. Uh -huh. Ga je met een eenmanszaak werken of uh, start je een vernootschap? Ja. De mensen die die stap al gezet hebben, ja, die zijn die voorbij. Die moeten al naar de volgende stap kijken. Als de ondernemingsvorm gekozen is, moeten we een recifnummer aanvragen. Uh -huh. Want anders kun je de zorg niet werken. Uh -huh. Moet een inschrijving in de KBO genomen worden voor de onderneming? Afhankelijk van de activiteiten die je gaat doen, moet er eventueel een B2-nummer aangevraagd worden. En wat we dan ook nog altijd erbij nemen is, denk ook aan uw Ja, um, Een van de dingen die ik, die ik ook tijdens het interview met, met, met Concetta merkte, is van ondernemingsvorm, eenmanszaak, uh, vernootschap. Uh, in een groepspraktijk kan ik een groepspraktijk als eenmanszaak het zou kunnen, maar het is uh, praktisch uh, heel moeilijk werkbaar. Mm -hmm, mm -hmm. Binnen een vernootschap kun je nu statuten een aantal afspraken gaan maken. Je kunt met aandeelhoudersovereenkomsten gaan werken. Uh, de structuur kun je eigenlijk heel gemakkelijk uitzetten binnen een vernootschap. En dat kan in een eenmanszaak heel, of een stuk moeilijker. Maar ik, ik, ik, ik wil dat wel gaan doen, maar ik heb nog geen vriendjes. Ik heb nog geen freelancers om, om, om mee te werken. Geen andere zelfstandigen om mee in een groepspraktijk te starten. Kan ik dan alleen ook een vernootschap opstarten? Absoluut. Okay, ja. Een BV kun je alleen opstarten. Oké. Okay. En als dan nieuwe mensen daarbij komen, dan kan ik zelf kiezen of die in die vernootschap mee instappen. CQ investeren? Ja. Of niet? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus dan Alles kan je echt. E het begint met het plan maken bij de start. En de rest kun je in naar believen. Oké. Okay. Um, dan zijn er dus zo van die dingen die ik heel vaak hoor, he, geconventioneerd of niet geconventioneerd, dat is een keuze die uh, medici en paramedici uh, zelf maken, maar dat heeft ook invloed op je cashflow. He. Dat heeft voor een stuk invloed op de hele werking van de onderneming. Als je geconventioneerd bent, heb je eigenlijk de afspraak gemaakt van ik volg de RISIF-tarieven. Mm -hmm. Je mocht daar niks op bij rekenen, het zijn gewoon de vastgelegde tarieven die je volgt. Mm -hmm. Van het moment dat je beslist van ik ga die conventie niet volgen, mm -hmm. dan ben je vrij in het rekenen van je tarieven die je zelf wilt. Yeah. Bij kinesisten is dat heel courant. Yeah. Tandartsen zie ik tegenwoordig ook heel veel deconventioneren. In de thuisverpleging is dat veel minder. Ja. De patiënt is daar al ervan overtuigd dat zij niks zelf moeten betalen. Alles de wordt verpleegkundige betaald. rekent aan naar het RISIF en wordt daardoor betaald. Dus um, als je geconventioneerd bent, dan gaat de factuur naar het RISIF. En als je geconventioneerd bent, gaat de factuur eigenlijk naar de patiënt? De patiënt. Een patiënt krijgt wel een terugbetaling van de mutualiteit in de meeste gevallen. Ja. Maar uh, het is de, de praktische werking. En dus. daar kan het geld nog wel eens blijven hangen, bijvoorbeeld? Uh, de, bij de patiënt, als die niet op tijd betaalt, moet je achter uw geld aangaan. Ja. Absoluut. En dat is dan die, die impact dat het heeft op, op je cashflow, wat ja. je, als je mm -hmm. geconventioneerd bent, niet hebt, want dan... Of veel minder. Ja, oké, okay, ja. goed. Um, hoe zet je dat dan zo'n beetje op, die cashflow planning? Hoe zorg je ervoor dat, dat, dat je op tijd geconventioneerd of niet geconventioneerd je inkomsten en je uitgaven toch in balans kunt houden? Het begint vanuit het financieel plan inschatten van de inkomsten, het inschatten van de onkosten, en je weet op voorhand al ongeveer welke cash ga ik genereren. Mm -hmm. Van daaruit moet je uiteraard ook van naar de boekhouding zelf gaan kijken. Volgt mijn inkomen het plan? Volgen mijn kosten het plan? En ga ik ook volgens plan mijn inkomen gaan genereren? En van daaruit je moet winst maken alvorens dat je iets anders kunt doen. Ja, er moet een surplus zijn eer dat je kan zeggen van ik ga uitbreiden of ik ga dit of ik ga dat. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Goed, uitbreiden, het woord is net al gevallen. Wat moeten we dan weten als we met meerdere in die praktijk gaan? We hadden het net bij Conchetta ook al over die verdeelsleutel. Mm -hmm. Wat is ja. belangrijk om te weten over die vergoedingsmodellen? Vooral de goede afspraken. Er is niks vastgelegd over welke verdeelsleutels moet ik volgen. Alles kan vrij afgesproken worden, maar zet het op papier. Ja. Zorg dat er goede overeenkomsten rondgemaakt worden. Dat is vanuit de visie van degene die de groepspraktijk heeft. Wat als ik toetreed? Dan... Niet Ook als je toetreedt, moet je goed weten van welke kosten ga ik nu moeten meedragen. Voor welke kosten ga ik niet moeten meedragen. Op welke manier moet ik meedragen. Ik vind het voor beide partijen heel be belangrijk om dat op papier te hebben. Oké. Okay. Uh, welke rode vlaggen zie jij vaak in, in dat soort samenwerkingen als wat over het hoofd gezien wordt? Vooral dat papier. Ja. Er worden afspraken gemaakt. Na verloop van tijd weten ze niet meer hoe dat die juist gemaakt zijn. Er wordt maar wat opgedaan tot op het moment dat uh, de pruik in de boter valt. Ja, ja, ja, ja. En dan is niks nog goed, alles wordt uh, in vraag gesteld, maar dan op dat moment moet je kunnen teruggrijpen naar papier, van zo hebben we het bedoeld. Er zit een heel stuk commitment in. Het voelt soms een, als een bedrijf met werknemers, maar als je een groepspraktijk hebt met allemaal zelfstandigen... Uh, kan jij daar dingen aan koppelen dat die mensen niet weg kunnen gaan uit je praktijk en je patiënten kunnen meenemen? Of is dat. De vraag is: wil je iemand binden zodat hij niet weg kan? Ja, ja, ja, ja, ik vind dat absoluut geen goede zaak. Nee. Uh, als je met zelfstandigen werkt, is er ook de vrijheid uh, van de zelfstandigen. Die moeten hun eigen weg kunnen gaan. Uh, je kunt natuurlijk afspraken maken van hoe nemen we op een deftige manier van elkaar afscheid. Mm -hmm. En dat moet uiteraard wel op papier gezet worden. Want dat geeft jou als toetreder tot een zorgpraktijk zekerheid van hè, als ik besluit iets anders te gaan doen, dan mm -hmm. gaan we het zo eindigen. Ja. Maar ook als uitbater van die, van die groepspraktijk weet je ook van als iemand Toen. weggaat, dat is niet van, nee. hè, van de ene dag nee. op de andere nee. met slaande ja, deuren. Ja, klopt. Uh, we hebben het eigenlijk heel veel gehad over we hebben het over fiscaliteit over cijfers en zo. We hebben het eigenlijk heel veel gehad over de wettelijke kant van de zaak. Wat is hier dan weer de rol van de boekhouder? Wanneer uh, schakel ik als... Ja, ik weet, ik, sinds de vorige aflevering weet ik het antwoord wel, maar de mensen thuis misschien niet. <lacht> Wanneer schakel je een boekhouder in als je denkt aan uh, te beginnen met een zelfstandige groepspraktijk of als zelfstandig paramedicus. Je kunt beroep doen op de boekhouder vanaf het moment dat je al maar loopt met het idee van ik wil iets gaan doen. Uh -huh. uh, mee uitdenken van het idee kan bij de boekhouder gebeuren. De tijd dat de boekhouder enkel degene was die die factuurtjes aannam, die ging ingeven in een computersysteem en nu die facturen teruggaf, die is voorbij. Ja. De boekhouder moet gezien worden als uw eerste adviseur. Het is in de, in de eerste adviseur van de opstart, maar ook in, in, in groei, in alle veranderingen. In iedere fase van de onderneming. Jullie, in, jullie werken iedere dag met paramedici, neem ik aan. Klopt. Is het ook echt dat je achter die mensen staat, dat je mee over hun schouder kijkt naar de toekomst? Ja, uiteraard. Ja. Want het vak verandert daar wel in, denk ik, hè? Ja. We komen uiteraard uit een tijd dat, uh, zoals ik zei, de boekhouder was degene die die boeken hield. Dat, reactief, dat alles in orde ja. was en nu alles terug gaf. En als je, geluk had, nog een woordje uitleg erbij gaf, uh, dat is helemaal voorbij. Want, want de raad wordt nu eigenlijk ingeroepen voordat de manoeuvres gemaakt worden. Voordat, Liefst. Ja, in plaats van daarna. Ja. Oké. Okay. Um, cijfers zijn er natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Uh, welke cijfers zijn er essentieel om die zaak gezond te houden? Ik zei het al, de winst. Ja, op het einde van de rit moet er winst overblijven. Met ja. omzet kun je geen boterhammen kopen, met winst kun je dat wel. Ja, um, je hebt pak, pak dat je zegt, van, goh, ik, heb, ik, uh, ik, ik, ik ben in een nieuwe gemeente gestart, ik heb een nieuwe ronde en ik voel me geweldig, want uh, we, we komen daar, we komen daar, we komen daar. Hoe meet je zo een rendabiliteit van zo'n ronde dan eigenlijk? Dat is uh, in het begin moeilijk te meten. Mm -hmm. Het heeft ook een stuk te maken met de planning van de ronde. Mm -hmm. Jij kunt een uh, patiënt hebben hier. Je kunt ja. de volgende patiënt hebben, helemaal de andere uithoek van de gemeente. En je moet iedere keer in je auto stappen en van patiënt naar patiënt rijden. Voor de derde moet je misschien weer terug naar de 100 meter voorbij die eerste patiënt. Daar zit ook een stuk van uh, hoe organiseer ik mijn, mijn praktijk. Zorg dat het een beetje bij elkaar ligt en dat je efficiënt kunt uh, rijden naar je patiënten. Ja, en daar is inderdaad dat, dat kijken van, we noemen het bijna factureerbare uren, maar eigenlijk is het zo dat het aantal factureerbare uren bezoeken, uh, als, je, als dat, je ambulant ja. werkt, uh, ten opzichte van de totale dag... Tijd ja. uh, dat, dat een, een belangrijk percentage ja. is. het rondrijden is puur een kost. Oh. Maar ik heb wel een toekom... hele dikke auto gekocht, wel leuk. Ja, Oei. uiteraard. Maar uh, de vraag is dan: is dat de, de toekomst oh, die je doet? Ja, ja, ja. ja. Dus, dus inderdaad heel goed nadenken over efficiëntie om die rendabiliteit zo hoog mogelijk te houden, mm -hmm. is, is belangrijk. Ja. Goed. Um, ik had het er ook al met Conchetta over en ik wou het toch nog even bekijken. We hadden het over later, denk aan later, denk aan je, aan je oude dag. Heel concreet, ik ben paramedicus, zelfstandig verpleegkundige, kinesist, ik heb mijn groepspraktijk. Ik kom hier, het draait op zich goed, we hebben genoeg afspraken. Waar beginnen we concreet te denken aan later? Het begint met het aanleggen van een potje, een reservepot. Mm -hmm. Van het moment dat die pot aan de kant staat, dan begin je met het uh, volgende deeltje daarvan. Oké, okay, ik, ga, ik ga vervelende vragen stellen, ik ga doorvragen, ja. ik ken er niks van, Bart, waar staat die pot? Staat die pot in mijn vernootschap, staat die buiten mij mijn vernootschap? Die kan op beide plekken staan. De vernootschap ja. is degene die de kosten moet gaan uh, dragen, dus logischerwijze zit die binnen de vernootschap voor een uh, groot stuk. Daar gaat je zorgen voor je veiligheid. Ja. Stel dat je uh, even niet kunt werken omwille van ziekte, dat er een potje is waar je even kunt uitputten om toch alle kosten betaald te krijgen. Ja, eigenlijk echt gewoon een financiële buffer. Ja. Oké, okay, dat is één. Hebben... Dat is later, korte termijn. Mm -hmm. Ja, dat is de, de korte, middellange termijn. Mm -hmm. Van het moment dat die buffer goed zit en er is nog overschot, dan gaan we op andere manieren zorgen dat je nog... Uh, kunt gaan sparen voor je pensioen. Okay. Belangrijkste uitgangspunt daar is, hoeveel geld geef je nu maandelijks uit? En hoeveel wilt je uitgeven op het moment dat je op pensioen bent? Oké, okay. je levensstijl eigenlijk doortrekken naar binnen ja, x jaar. Ja. En op basis daarvan gaan we bepalen hoeveel geld heb je nu nodig op het moment dat je effectief stopt met werken. Mm -hmm. En daar wordt een plan rondop gebouwd met een beleggingsverzekering. Met beleggingen uh, zijn verschillende mogelijkheden. Oké, okay. en dat is eigenlijk, hè, laten, we, laten we de fiscus even aan, aan de streep zetten. Dat is een stuk pensioenopbouw voor de fiscus? Ja, we hebben de pensioenopbouw al binnen de onderneming. Binnen de onderneming, ja. Via PZ, IPT. Als dat gedaan is, dan beginnen we met dat potje. Ja. En als het potje er is, dan hebben we nog een deeltje waar de fiscus eigenlijk niks mee te maken heeft. Oké. Okay. En zo kan je eigenlijk die buffer uh, opbouwen voor later. Maar je hebt mij iets heel leuk gezegd van aan later denken is afhankelijk van jouw levensstijl vandaag. Ja. Want die zou je dan eventueel willen doortrekken of zelf mm -hmm. ja. uh, verbeteren. En hoe minder onnodige kosten dat je vandaag maakt, hoe meer dat je de mogelijkheid hebt om te sparen voor je pensioen. Dus als ik misschien een minder dikke auto koop vandaag, kan ik later wel nog met een leuke auto rijden. Ja, absoluut. Oké, ja, okay, ja. Daar, dat is wel een mooi gedachtepatroon om mee te nemen en iets waar zeker mensen in de medische sector niet altijd naar, naar nee, het nee. wordt inderdaad niet uh, onmiddellijk aan gedacht. Laten we zeggen dat mijn oude dag er bijna is. Uh, ik heb een hele leuke praktijk opgebouwd. Er zitten heel veel patiënten in. We hebben een heel leuk logo, mooi gebouwtje. Wat doe ik daar nu mee? Uh, kan ik dat verkopen? Want daar werk eigenlijk. eigenlijk ja, daar werken allemaal zelfstandigen in. Mm -hmm. Kan ik dat verkopen? Ja. Als je aandelen hebt van een vernootschap, kun je je aandelen overlaten aan een collega die de praktijk wil voortzetten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de meest gemakkelijke manier van de praktijk overlaten. Mm -hmm. uh, van het moment dat je de praktijk goed uitgebouwd hebt, ja. je hebt goede medewerkers, gaat er ongetwijfeld iemand of meerdere zijn die zeggen, wij gaan dat hier oppikken en wij zetten uw levenswerk voort. Oh, dat is wel mooi. Hè? Je kan het echt uit handen geven aan die zelfstandigen die met jou samenwerken, Uiteraard. wat je samen hebt opgebouwd. Ja. Goed, um, dat is een stukje overdracht. Kan ik zo ook echt gewoon knalverkoop aan iemand anders? Ja, maar daar stel ik altijd de vraag, wat is een praktijk waard? Ja. Uw praktijk bestaat voor een groot stuk uit patiënten. Ja. Dat zijn mensen. Uh -huh. Mensen verkopen klinkt altijd vies natuurlijk. Uh -huh. um, van de andere kant, als je verkoopt en je medewerkers zeggen... Nee, nee, ik pak die gewoon mee en ik doe het mijn eigen voort. Ja. zijn ze ook weg. En dat, dat is En dat is praktijk hè? eigenlijk niks waard. Het is heel vloeg. Want da dat is hetgeen, de, de, de losse puzzel die ik ook in mijn hoofd had, van... Ja, eigenlijk is jouw praktijk een samenwerking van een aantal andere zelfstandigen, al dan niet vervolten, ja. mm -hmm. die als zij zeggen van, nee, we doen niet meer mee, dan ontbindt jouw voetbalploeg en die mensen nemen eigenlijk al hun patiënten, mogen ze meenemen. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay, ja. Je kunt het heel moeilijk uh, gaan afdekken. Ja, ja, ja, tenzij dat jullie eigenlijk vernoten zijn en samen daar een belang in hebben. Ja. Oké. Okay. Ja, laat, laat en ik daar meenemen. terug het belang van de vernootschap in die samenwerking. Maar vernootschap is natuurlijk inspraak, dan is de praktijk niet meer echt mijn praktijk, nee. maar jullie praktijk. Ja. ja. Ik heb liever een praktijk die van ons is, waar we samen voorgaan, dan één waarvan ik zeg die is van mij en ik moet alles alleen doen. Dus inderdaad, niet alleen in het verzorgen van patiënten, maar ook in het, in het, in het zakelijke is samen sterk toch wel zo'n voordeel, hè? Ik ken geen enkel beroep nog, waar je als solist uh, het gaat raden. Ja, ja, ja. Dat is een hele mooie kerngedachte om over na te denken als we kijken wat er allemaal kan gebeuren later. Um, Bart, voor de mensen die aan uh, beginnen, wat zou jouw belangrijkste advies zijn? Je krijgt camera drie om in te kijken. Uh, dan mag je het daar dadelijk gaan vertellen. Wat wil je hun vandaag al gaan vertellen? De belangrijkste punten zijn van, denk na over uw project, maak uw financieel plan correct op en zet uw afspraken op papier. Mm -hmm. um, wat is de meest typische fouten die je tegenkomt, die ze nu al zouden kunnen vermijden? Waar, waar zeg je van, hier ga je tegen oplopen, doe het nu even niet? Vooral die afspraken niet uh, duidelijk uh, maken en niet op papier zetten. Dat is een van de grootste fouten die we continu tegenkomen. Op lange termijn zorgzaam blijven, zelf ook gezond blijven en zorgen voor een goed later. Wat is daar belangrijk in als je kijkt vanuit de boekhouding? Zorg dat je plan goed zit, dat je winsten maakt en dat je met die winsten iets kunt doen zodat je er zelf wat aan hebt. En dat is een hele mooie om op af te sluiten. Zorg voor de mensen vandaag, zodat jij daar later ook beter van wordt. We konden het eigenlijk niet mooier samenvatten. Aan alle paramedici zorgkundigen... Uh, verpleegsters die zeggen van ik ga ervoor ik stap mee in het ondernemerschap het is veel meer dan enkel een pleister op de wonden het is lange termijn denken en zorgen voor je eigen financiële maar ook maatschappelijke gezondheid zorgen voor een goed later zodat jij ook het leuk hebt een goede oude dag net zoals je dat wilt doen voor andere mensen een hele mooie om op af te ronden. Uh, Bart, dank je wel. Conchetta, dank je wel. En deze aflevering van The Crosscheck zit er alweer op. De podcast van Adako, waar we het hebben over het belang van je cijfers in de vlucht naar een succesvolle onderneming. Wie onze eerste aflevering gemist heeft, zeker luisteren. We hebben het over het belang van... Uh de boekhouder en het hele financiële plaatje als je als ondernemer gaat starten. Dus zeker een mooie verdieping op deze aflevering. En wij zien elkaar terug de volgende keer. Veel succes vandaag en morgen. Tot ziens.